Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. In Tsjechië begint vandaag de rechtszaak tegen twee Nederlanders... die vorig jaar op een terras in Praag een ober mishandelden. Die vechtpartij leidde tot grote verontwaardiging. Ze waren in Praag voor een vrijgezellenfeest... en gingen met hun eigen bier op het terras zitten. Toen ze daarop werden aangesproken, sloegen ze de ober in elkaar. Die hield er ernstige verwondingen aan over... en lag drie weken in het ziekenhuis. De Nederlanders worden verdacht van poging tot moord... en kunnen 18 jaar cel krijgen. Europese oud-politici hebben zich uitgesproken tegen het midden oostenbeleid van de Verenigde Staten. Ze vinden dat er onvoldoende rekening wordt gehouden met de Palestijnen. Dat staat in een brief die is ondertekend door Europese oud-premiers en oud-ministers en voormalige secretarissen-generaal van de NAVO. Nederlandse ondertekenaars zijn oud-minister van Buitenlandse Zaken van Aartsen en voormalig speciaal VN-coördinator Midden-Oosten Robert Serry. Ze wijzen erop dat Amerika met de erkenning van Jeruzalem... als hoofdstad van Israël een andere weg is ingeslagen. De ondertekenaars roepen Europa op vast te houden aan een twee-statenoplossing... waarbij een soevereine Palestijnse staat kan bestaan naast Israël. In Nederland zijn er in drie jaar tijd 44 miljoen buurten bijgekomen. Het gaat om wijken waar meer dan de helft van de woningen... meer waard is dan een miljoen euro. In Almere, Amersfoort en Oostgeest zijn er dit soort buurten bijgekomen. De duurste straat van Nederland ligt nog steeds in Wassenaar. De goedkoopste straat ligt in Terneuzen. In totaal telt Nederland ruim 53.000 huizen... die duurder zijn dan een miljoen. Het weer, eerst nog wat wolkenvelden... maar al snel gaat de zon flink schijnen, het blijft droog... en het wordt 13 graden op de Wadden en maximaal 18 graden in het zuiden. Ook morgen zonnig en zacht lenteweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat nog steeds file in de bollenstreek op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Hillegom. Tussen ABNES en Hillegom 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Ja, dat uh, klopt helemaal. Het is de, die meneer zegt dat gewoon. En het is waar, we zijn er. Dag, goedemiddag. Goedemiddag luisteraars. Ja, goedemiddag Beb. Gezellig dat u luistert. Goedemiddag ja. Ruud. Goedemiddag allemaal. Goedemiddag uh, je leuk weer dat u ziet. Weer, ja, ja, dat is fijn. We gaan weer proberen het een beetje gezellig te maken op deze 15 e april. Het is nog wat frisjes buiten. Het schijnt iets warmer te worden. Maar ik voelde het toch nog fris vanmorgen op de fiets. Nou ja, op de scoot Laat ik het uh, uh, goed zeggen, want ik fiets niet. Dus, ik, ik ben niet zo sportief. Hoewel we het wel vandaag over sport gaan hebben. Maar uh, dat uh, komt zo. En uh, uh, wat zou ik zeggen? Ja, maar is het erop? Ja, werkt niet. Ja, op de scoot zie ik het ook stil. Dat is de ja, dat is koud. Oei. En uh, nou ja, we hebben vandaag natuurlijk een 3-in-1 en uh, we gaan artiesten in het licht doen. Het zijn er niet zoveel vandaag. Maar we hebben straks, uh, uh, ja, ik zie er al binnenkomen, we hebben Brit Wortel in de uitzending, dames en heren. Er is sinds kort een beroemdheid. En uh, nou ja, wat niets meer zei, we, we gaan het gewoon gezellig maken. We beginnen met een 3-in-1, laten we het dan maar even doen. Astronaut astronaut one. One. Oh, yeah, it was like lightning, everybody was lightning, and the music was soothing. van de uh, suite. En ik moet eerlijk bekennen, ik heb hem even geleend bij Dolly. Ik had helemaal geen drie in één klaar staan. Dus ik heb hem even gaan bij Dolly gepikt. Deze hier, toch? Dat je weet nu ze. Portier, dat weet ze nu. <lacht> <lacht> <lacht> dat weet ze nu. Um, maar goed, um, we gaan uh, heel snel door. Eh, uh, stil. We gaan uh, heel snel door naar iets anders, dames en heren. Want we hebben een. Uh, beroemde Zandvoortse in de studio nu. Uh, heel beroemd, sinds van de week. Uh, Britt Wortel. Hallo Brit. Hoi, goedemiddag. Goeiedag. Britt is net terug uit China, dames en heren. Uh, de dertien is er teruggekomen. En uh, als de naam u niet zegt, dan heeft u het sportjournaal gemist. Want uh, daarin, nou zij was het niet in, maar wel haar team. Het Nederlands vrouwen -ijshockey team. En uh, zeg ik het goed dat jullie wereldkampioen geworden zijn? Uh, ja, klopt. Maar wel in onze pool. Dus het is ja. wel... Um, we, ja, we spelen eigenlijk elk jaar in een pool. Ja. En dit jaar hebben we in de derde gezeten van de wereld. En nu zijn we dus gepromoveerd naar de tweede. Zo. Dus volgend jaar krijg je zwaardere tegenstanders tegen je. Volgend jaar spelen we de top, ja, top 16 van de, de wereld. De top 16 van de wereld. Ja. Hé, hey, en dat kampioenschap was in China. Waar in China? In Beijing. In Beijing zelf. Yes. Indrukwekkend waarschijnlijk. Ja, heel erg. We waren er al een keer geweest. Alleen toen zaten we in de tweede ring... Ja. En nu uh, in de vijfde, dus wel iets meer aan de, aan de buitenkant. Aan de buitenkant. Maar uh, een indrukwekkende reis neem ik aan. Ja, zeker. Ook omdat ze, ze zijn daar bezig met de Olympische Spelen natuurlijk. Ja. Dus uh, wij waren ook daar als een soort test... om al te kijken van hoe ze het gaan doen. Gaan en... jullie daarheen naar die Olympische Spelen? Of is nee. dat... Nog... Nee, nou, nee. Je, volgend jaar heb je kwalificaties... Ja. Maar wij zijn afhankelijk van de wildcards. En China is er nu al één. En ik denk, wij hebben nu nog een heel jong team. Ja. Ik denk dat wij meer voor de, voor de volgende moeten gaan. Ja. Hé, hey, maar het verbaast mij. Een, een, een toch, uh, ja, een, uh, mooie dame die ijshockey speelt. Dat is toch een, best wel een vrij harde sport, mag ik, uh, geloof ik. Als ik het zo af en toe zie op de televisie. Of is dat bij jullie anders? Nou, op zich, het valt wel mee. Want je hebt natuurlijk ook superveel bescherming aan. Dus dat... Compenseert wel weer een beetje de hardheid. Denk ik. En ja, hier in Nederland speelde ik altijd bij de jongens. En daar is het met bodychecks en daar is het allemaal iets harder. Ja. Maar. Bij de vrouwen valt het wel mee. Dat maar mee. hoe komt dat? Want ik, ik, heb, uh, ik, ik wist eigenlijk niet... Uh, dus is misschien wel mijn domheid hoor. Maar uh, ik wist absoluut niet dat er in Nederland... een dames ijshockeyteam ijshockey team was. Ik, die mannen, dat weet ik. En ik weet ook een aantal van die mannen-teams. Die, die uh, Tilburg geloof ik. En, en, en Heerenveen. En uh, noem het allemaal maar op. Nee, die, dat, dat wist ik dan wel. Ik vind het een mooie sport om naar te kijken. Dat ijshockey. Ik kijk er graag naar. Maar van dames-ijshockey had ik eigenlijk nog nooit gehoord. Nee, ik ja. Het is ook niet zo heel groot in Nederland natuurlijk. Dus vandaar dat uh, ja, eigenlijk alle meiden die in het Nederlands team zitten, die, uh, die spelen bij de mannen of in het buitenland. En jij? Dus, uh, en jij? Nou, ik heb altijd bij de mannen gespeeld, maar ik ben afgelopen seizoen uh, ben ik naar Zweden verhuisd om daar te spelen in een positie. jongen. Ja. Zweden zeg. En uh, waar in Zweden? In Karlstad. Karlstad. Is een oh, beetje ja. ja, een beetje in ja, niet helemaal in het zuiden, maar een beetje tussen het zuiden en het in Ja, Zweden is natuurlijk wel een groot ijshockeyland. Ja, heel groot. Heel groot, hè? Iets ja. anders dan hier, ja. ja. Is, daar, is daar echt een, een, een volwaardige damescompetitie? Ja, ja, wel meerdere. In Nederland heb je ook wel een vrouwencompetitie, maar dat niveau is gewoon een stuk lager. Die schaats jij er allemaal uit? Ja, wel. <laughs> ja, in Zweden is, is het wel heel anders. Dat niveau is wel een stuk, een stuk hoger. Uh, vertel eens, want dat, dat interesseert me dan. Uh, waarom ben jij ijshockey gaan spelen? Vond je gewoon hockey niet genoeg? Nou, nou ja, ik was drie jaar. Dus heel veel uh, weet ik er ook niet meer van. Nee. Maar een uh, vriend van mijn vader... die uh, ging training geven. En die zei, oh, kom een keer meedoen. En het is leuk. En toen uh, drie ja, jaar? ben ik nooit meer gestopt eigenlijk. Drie jaar? Drie jaar? Ja, drie jaar. Op, op, op zulke kleine schaatjes? Ja, hele kleine ja, ja. schaatsjes. Ja. Goed, nou, toen ik drie jaar was, kon ik nog niet eens achter een stoel <laughs> Nee, <laughs> ja, ik kon goed. ongeveer tegelijk lopen. Dus, ja. uh, dus de trainers moeten bij ons kleine ijsbaantje gaan kijken naar de, naar de peuters of er nieuwe talenten zijn. Ja, je begint zeg maar in een schaatsklasje meer en dan uh, kan je geselecteerd worden voor je eerste team. Dan speel je onder acht jaar, onder tien jaar en dan, dan groei je er eigenlijk zo in mee. Jeetje. Maar uh, hoe, hoe is dat zo gekomen dat je, dat je in Zweden terecht bent gekomen? Ben je er zelf heen gegaan? Of hebben ze jouw talenten uh, daar ontdekt door scouting of wat dan ook? Uh, nou, ik ben er. Drie jaar geleden ben ik er wel zelf heen gegaan. Maar toen heb ik toch besloten om weer terug te komen. Na drie weken. En nu had ik, uh, was ik op een trainingskamp. En er waren internationale trainers. En toen. Uh, ja, was eigenlijk. Mijn coach in Zweden had gevraagd aan een van die trainers of hij rond kon kijken voor hem in Europa. En als hij leuke meiden tegen zou komen, of hij uh, dat door wil geven. Dus die heeft ons eigenlijk zo in contact gebracht. En, uh, en, en, ja, een paar mailtjes. En toen was het eigenlijk uh, erg gebeld. En toen uh, zijn we gaan kijken met z'n twee. Want ik ben met een ander meisje van het Nederlands team samen erin gegaan. Ja. En uh, drie weken later zaten we er eigenlijk. Ja. <laughs> dus. En is dat, is dat uh, uh, niet dat ik het bedrag moet weten, maar is dat professioneel? Of is dat, uh, is dat een, een, zeg maar, profcarrière? Of is dat uh, toch ook nog uh, op amateurbasis? Nou, ik denk dat het een beetje semi prof is. Omdat we krijgen geen salaris, maar we krijgen wel alles wat we nodig hebben. Ja, Huis, ja. boodschappen, reis, spullen. Dus zeg maar, alles wat je nodig hebt, krijg je. Ja, ja. Dus, en voor de rest, uh, oké. Okay. Maar um, ja, ik vind dat machtig interessant. Want, want nogmaals, ik vind ijshockey een heerlijke sport om naar te kijken. Juist omdat het zo vreselijk, vreselijk snel is. Ja. En uh, dat, daar haal ik wel van. Hey, en um, wanneer, wanneer wordt er gespeeld in, in Zweden? Is dat gedurende de wintermaanden? Of, of gaat het de hele zomer, de zomer gaat het waarschijnlijk niet door? Of zijn nou jullie ja, dan in training? Ik in, ben in augustus daarheen gegaan. Ja? En dan is het ongeveer tot maart. Um, maar die meiden trainen wel door in de zomer... maar voor mij, omdat de competitie zeg maar wel is afgelopen... heb ik besloten om in de zomer gewoon uh, naar huis te gaan... en hier mijn ding te doen. Ja, dus. Maar train je hier dan wel door? Kun je hier gewoon doortrainen? Ja, er zijn, niet alle ijsbanen zijn open in Nederland... maar er zijn er een paar die wel open blijven. En verder is de zomer ook echt heel veel voor uh, om off-ice te trainen... dus in de sportschool om sterker te worden, sneller te worden. Ja. En dan doen we wel nog een... Twee trainingskampen in de zomer. Dus je staat wel nog op het ijs, maar het is wel iets minder dan. Uh... En je speelt in Nederland gewoon lekker met de mannen mee. Ja. En ontzien die je dan ook? Of, of uh, is het gewoon van nou, sorry, uh, je bent wel dame, maar uh, wij spelen ons spelletje, dus je doet maar lekker mee? Nou, ja, er zijn natuurlijk altijd jongens die dan in het begin een beetje voorzichtig doen, maar. Als we dan merken dat je ze een keer voorbij speelt... dan is het wel heel snel, uh, snel klaar. Ben je erg dus, snel? Um, ja, Bij de mannen ja, valt het wel mee. Die ja. hebben natuurlijk wel een andere bouw... en die hebben daar wel een voordeel mee. Ja. Dus ik moet het meer hebben van slimmer spelen en technisch. En hey, en wat, is, ja, wat is jouw functie in het, in het, in het team? Uh, nou, ik ben verdediger. Dus vooral om uh, de goals tegen te houden en het spel op te zetten. Ja, ja. En lukt je dat goed? Ja. Dat, uh, dat lukt zet, ja. heel goed. Ja, als word je geen wereldkampioen. Nee. Hè? Zo is nou, dat. Ja, je doet het natuurlijk wel met je team. Maar we hebben. Ja. We hebben nu al vijf jaar dezelfde coach. Dus het is wel, iedereen is wel goed op elkaar ingespeeld. En we hebben allemaal hetzelfde idee. Dus het uh... en, en wie. En um, uit, hoeveel meiden. Niet, niet te spelen, want het zijn er, geloof ik. Hoeveel zijn, hoeveel zijn het er? Negen, toch? of? Nou, ja, je speelt met vijf spelers, vijf spelers en één keeper. En keeper, oh ja. ja. Maar je speelt eigenlijk maar één minuut en dan wissel je alweer. Ja. Dus meestal speel je met, uh, met 15 spelers, wissel je af. Maar omdat het in China is, er zijn wel 20 meiden mee. Dus dan het ja. backup. Uh, zoals... Waarom speel je maar één minuut? Nou, omdat het eigenlijk gewoon één minuut vol gaan is. En als je zeg maar, je kan wel langer gaan spelen, maar de tegenstander wisselt wel. En dan ben jij al moe en dan de tegenstander komt er dan net vres op. Dus dan... Hou je het gewoon ja, ja. Weer bij. Dus, dus, dus één minuut en dan is het eraf. en dan op de ja, ja. bank. En dan herstellen en dan weer. En dan de weer terug. een minuut. Zo. Ja. En, en hoe lang zit je dan op de bank? Um, normaal één minuut of misschien anderhalf. Oh, dus het, het rouleert heel snel. Ja, ja. je wist dat gewoon. Het spel loopt ook gewoon door, je mag gewoon tijdens het spel erop en eraf springen. Oh ja. Dus uh, ja, het gaat heel snel. Hebben ze er dan niet in de gaten dat er misschien een keer stiekem toch een, een uh, spelertje meer op het spel staat? Nou ja, je hebt natuurlijk uh, je hebt drie scheidsrechters. Ja. Oké. Okay. Dus uh, daar krijg je gewoon een uh, twee minuten straf voor. Oh ja. Oh. Oké. Ze zijn dus goed streng en dat moet ook. Ja, ja. Vleemma... Flitsend, klinkt flitsend, joh. Ja, ja, dat wisselen ook. Ja. Is dat bij de mannen anders? Spelen die langer? Nee, het is eigenlijk overal hetzelfde. Oh. Uh, want dus, oh, uh, ik heb het ik zelf... wel eens gezien, dat gewissel, maar wist ik niet dat het een minuut was. Nou, het is ook ongeveer. Want het is ja. meestal hoe hoog je gaat spelen, hoe sneller het nog gaat. Jo. Bij de jeugd heb je echt een zoomer dat ze dan wisselen. Maar als je echt uh, op topniveau gaat kijken, spelen ze vaak 40 seconden zelfs. Is echt, ja, ja. En echt heel snel terug en, en eraf. En dan ja, weer terug vol gaan en dan, wow. is, uh, dan weer vol. Leuk. Ja. Maar ik vind, het, ik vind het wel frappant. Want het, het gekke is, <coughs> eigenlijk, en daar hadden we het net hier. Want Via onze razende reporter Joop van Nes... wisten we natuurlijk al van jouw bestaan en ook van jullie prestaties. Want Joop die hield ons daarvan op de hoogte. Maar <coughs> ik vind het dan wel eigenlijk een beetje vreemd... dat, dat, dat zo'n zo topprestatie geleverd wordt door een Nederlands team... En dat de media, de, de landelijke media, daar eigenlijk gewoon niets mee doen. Ja, pas toen jullie bijna terug waren, toen kwamen, kregen we een keer twee ja. minuten in het sportjournaal te zien. Ja. Ja. Maar voor de rest wisten, weten we er weten we landelijk eigenlijk niets van. Nee, klopt. Dat is inderdaad uh, wel een beetje ons probleem, vaak. Maar het wordt wel steeds meer. We hebben nu uh, Facebook is een nieuwe Facebook, en die doen daar heel veel mee. Ja. En omdat we nu ook zeg maar, steeds een stapje hoger komen, wordt het wel steeds beter. Oké. Okay. Nou, we zijn, wij, laten, we zo, laten we het zo zeggen. Wij hier in Zandvoort zijn gewoon nou. apen, apen, apen trots op je. En op jullie allebei allemaal natuurlijk. Want je doet het niet alleen, je nee, doet het met een heel team. Maar eh, ik vind het echt geweldig. En ik hoop dat we, dat we er meer aandacht voor gaan krijgen. En we hopen jou nog vaak te zien in de studio als, als, als wereldkampioen. Yes, dankjewel. Dus uh, volgend jaar de, de, de tweede groep, hè, de tweede pool. Ja, klopt. Top 16 nou. is dat. Helemaal gek. Ik vind, het, ja, vind het echt geweldig. Britt, hartstikke leuk dat je eventjes naar ons, uh, ons programma wilde komen. En dat we eventjes met je konden praten over, uh, over deze wereldprestatie. Nou, hartstikke ja. fijn. We zijn heel trots op je. Bedankt, uh, Britt. En een mooie zomers. Dankjewel. Yes, ja, en ik moet u nog even vertellen natuurlijk, dames en heren... dat de 3-in-1 van de suite was. En uh, u hoorde natuurlijk achterin volgens Ballroom Blitz... en Fox on the Run en Wigwam Bam. Ja, dat hoorde u ook nog even. En ik moet eerlijk zeggen, ik had hem gepikt. Want ik had er zelf geen eentje klaarstaan. Dus heb ik er stiekem eentje van Dolly geleend. Ja, nou, Dolly, sorry hoor. Ik krijg hem weer terug. Goed, en... Uh, Artiest in het licht, ook dat nog. Want. Uh, even kijken, hoe laat is het eigenlijk? Oh, nee. Nou, kan net. En dan gaat Beb het lief, nieuws voor u lezen. Jawel. Het is uh, de geboortedag van Riem de Wolf. Van de Blue Diamonds Ramona ring blood praise you, caress you and bless the day you told me to care. To always remember the rambling you your you hear my call Rustig, rustig, rustig, niet zo haastig, kalm man. Ik moet eerst nog vertellen over de Blue Diamonds. Ruud en Riem de Wolf, drie, twee jongens uit Driebergen. Ik moet het goed om ze, niet twee, drie jongens uit bergen, maar twee jongens uit Driebergen. Die in de jaren zestig natuurlijk eh, als de Nederlandse Everly Brothers gepresenteerd werden... Uh, hun eerste plaatjes waren ook covers van Every Brothers Hits. Uh, de, de jongens kwamen uit Indonesië vandaan natuurlijk. En uh, die maakten toen eigenlijk een beetje de dienst uit in de Nederlandse popmuziek. De zogenaamde indo-rock. En daar hoorde dit eigenlijk ook wel een beetje bij. Ramona was hun echte aller aller aller aller grootste hit die ze ooit gehad hebben. Wereldwijd zelfs. Want wereldwijd is deze versie eigenlijk uh, een beetje standaard geworden tot in Indonesië aan toe, jongen. Was dat was een knaller. En um, nou ja, hij is, uh, hij, uh, hij is helaas niet meer Riem is helaas niet meer onder ons. En uh, het is zijn geboortedag vandaag. Dus vandaar dat wij hem even draaiden. Ramona. Um, we gaan naar het nieuws. We gaan naar het nieuws. Zullen we naar het nieuws gaan? Doe maar. Zullen we het doen? Doe maar. Oké. Okay. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door Pep Zwerus. Gisteren werd de Big Walk voor de stichting Hulphond gelopen. Dat was een succes. Anita Wirtzier gaf het startschot bij paviljoen Tijn-Akersloot... waarna na vijf kilometer ook de finish was. Ook burgemeester Nick Meijer liep mee met zijn hond... De 10 euro inschrijfgeld gaat naar de stichting Hulphond. Hulphonden zijn een steun en toeverlaat voor mensen... met een fysieke beperking, epilepsie of een posttraumatische stressstoornis. De vraag naar hulphonden is echter groter dan het aanbod. Om te voorkomen dat iemand die de hulp van deze dieren nodig heeft... deze zorg misloopt, moeten er meer honden opgeleid worden. De Big Walk is een stap in de goede richting. En het was voor de hondenliefhebbers meteen de laatste dag dat zij op het strand mochten tot 1 oktober, althans overdag. Want in de zomermaanden mogen de honden van 9 uur ochtends... en na 19 uur s'avonds pas weer het strand op... en is het overdag zonder honden. Bloemendaal. Na een achtervolging door de politie in Bloemendaal... zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mannen aangehouden. Rond kwart over vier s'nachts zagen agenten de auto rijden... in de omgeving van de Johan Verhulstweg... De koplampen van het voertuig hingen los. Toen de agenten de bestuurder een stopteken gaven... ging de automobilist er juist vandoor. De achtervolging ging door Sandpoort, Velserbroek en Beverwijk. Op de Velsertraverse lukte het de politie uiteindelijk... de mannen te stoppen en aan te houden. De verdachten zijn meegenomen naar het politiebureau. Een motorrijder is zondagavond ernstig gewond geraakt... bij een verkeersongeval... Op Schiphol, de motorrijder, viel even voor 23:30 uur 30 in de bocht op de westelijke randweg. Meerdere hulpdiensten, waaronder een traumateam, zijn ingezet om het slachtoffer te helpen. De man moest na het ongeval gereanimeerd worden. Het verkeersongevallenanalyse van de marechaussee onderzoekt hoe het ongeval precies kon gebeuren. De westelijke randweg was daardoor lange tijd afgesloten. In de Muiden is een geparkeerde auto zondag in alle vroegte zwaar beschadigd geraakt door een autobrand. De brand aan de Plutostraat nabij de Zuider-Kruisstraat werd rond kwart over twee ontdekt, waarop direct de brandweer werd gealarmeerd. De toegesnelde brandweer heeft het vuur geblust, maar kon niet voorkomen dat de voorkant van de wagen grotendeels verwoest raakte. De oorzaak van de brand is nog onbekend, maar brandstichting wordt niet uitgesloten, zodoende heeft de politie de zaak in onderzoek. De Amsterdamse recherche heeft vier mannen aangehouden in verband met vuurwapenhandel. Vrijdag 5 april werd in samenwerking met de recherche van de politie-eenheid Noord-Holland een verdachte in Heemstede aangehouden. Deze man was in bezit van zeven vuurwapens. Op 12 april zijn in Amsterdam oude aanhoudingen en in Heilo één aanhouding verricht... Bij een doorzoeking in de garagebok in Amsterdam ging het om 26 vuurwapens... waarvan en 2000 patronen al is in beslag genomen. De vuurwapens zijn oorspronkelijk gasalarmpistolen... en die zijn omgebouwd tot echte vuurwapens. Er zijn al schietincidenten geweest... waarbij dit soort omgebouwde vuurwapens gebruikt zijn. De verdachte die vorige week in Heemstede is aangehouden... is voorgeleid aan de rechtercommissaris en in bewaring gesteld...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 Als laatste langs de westkust. Het blijft droog en het wordt 13 graden op de Wadden. Dus minstens 17 graden in het zuiden. De oostelijke wind waait matig tot vrij krachtig. 3 tot 5 voor. Ook morgen krijgen we zonnig en zacht lenteweer. Tegen of in de avond. En ook op woensdag valt mogelijk hier en daar een warm bui. Maar vanaf donderdag overheerst de zon. Smiddags wordt het dan rond de 20 graden. De wind blijft de komende dagen met 3 à 4 bovenwaaien En op de Wadden, soms met een windkracht, 5. Dit was het weer van Weerplaza. Dat was het weer. ben ik zo wat te laat. Nee, genoeg. Zo, de uh, Sweet ja. Inspirations waren dat. En dat was het liedje van de sidekick van onze Beb. En dat uh, begeleidingskoortje van Richard Franklin, hè? Toch? Uh, ja, was het begeleidingskoortje van ja. Sweet Inspirations. Het is, uh, dit is echt uit mijn jeugd. Ik werd er altijd zo vrolijk van. Ik heb dat tijdenlang smorgens voor mezelf gedraaid. Ja, ja. Op mijn pick-upje. Op, op jouw pick-upje. <laughs> op je kamertje. GELACH ja. <laughs> Aan die flat, aan de Bazellaag. Dat is een klein nostalgie-gripje. Ja, nou, dat is toch leuk? Moet kunnen. Jawel. Hé, hey, wat is dit? Oh, sorry. Um, dat was een plugje dat even een beetje raar deed. Um, we gaan nog even een artiest in het licht doen. Want. Ik heb er nog één. De laatste gelijk. In het licht. Juist. Het licht. Juist. Dat is Dave Edmonds. En ook die is jarig vandaag. Love Love het uh, prachtige liedje en uh, dat was uh, natuurlijk uh, Dave Edmonds. En de man is jarig vandaag, dus van harte gefeliciteerd deze meneer. Zandvoort van onze razende reporter Joop Van Es, junior. Ja hoor, hij is er. Ik hoorde hem kraken. In is vol ornaat. Ja, hè? Ja, ja, ja, ja. Ben je er echt? Sorry? Ben je er echt? Ja, helemaal. Hij is vol dat zeg ik ook. Oké. Okay. Nou, de verbinding is. Het is altijd hetzelfde met deze telefoon, geloof ik. De verbinding is een beetje. een ja. beetje lullig. Je telefoon, telefooncentrale het werkt het allemaal niet, daar bent je gek van. Ja, ah, je moet gewoon goed in je telefoon praten. Ja. dat ben niet dichterbij. <laughs> hey, hoe is het met je? Nou, ja, ja. Nou, het is simulisch vol. Oké. Je weet dat ik een wereldberoemde dame in de studio heb zitten, hè? Geen idee. Nee. Ja, ik heb uh, onze die in de studio zitten. Ah. Ja, ja, ja. Bedankt voor ja, zo hoort je helaas niet, want we hebben geen koptelefoons. Dus de, de medewerkers hier, die pikken af van die plugjes mee en dan kunnen we de koptelefoons niet hebben. Uh, niet, uh, niet. Maar ik zal toch in ieder geval de groeten van je doen. Maar, weet je wat Joop, ik draai even een plaat en ik ga je even opnieuw bellen. Want dit is, uh, dit is hopeloos, ik versta je bijna niet. Dus ik, uh, ik gooi er even een plaatje in en dan uh, kom ik zo bij je terug, goed? Ga ik gooi even neer, komt goed. Oké. Okay. niet te lang laten wachten, dus uh, ik zet het plaatje, we gaan we zo weer even verder. En er uh, is trouwens een nieuwe, nieuwe talent, uh, Billy Eilish heet, ze, een uh, meisje van 17 jaar schijnt dat te zijn en die heeft, uh, die maakt op dit moment behoorlijk carrière. Uh, Joop, ben je er? Ja, wel. Ja. ja kijk, nou verstaak je tenminste. Nou prima, perfect, uit de kunst. Vertel, hoe was je weekend? Ja, uh, het was erg leuk moet ik zeggen. Het eindigt alleen een beetje naar, maar dat is je privé. Ja. Ja, wat hebben we gedaan in die weekend? We hadden uh, vrijdag, was ik bij, uh, onder andere bij het toneelstuk van uh, Hildering, 1, 2, 3, hoppa. Ja. En die had ik, daar had ik donderdag de generalen van gezien. Nou, daar klopt er geen oud van. Maar vrijdag, super, geweldig. Ja, ja. ja, maar dat is ja. een theaterwet, Joop. Hè? Dat, is een, dat is een wet in het theater. Slechte generalen is een prachtige uitvoering. Ja, ja. ja, nou dat was dit is ook het geval. Super, geweldig. Helemaal goed. En er, er waren vijf dames. Duidelijk dames die al wat meer ervaring hadden, die vaker op het toneel hadden gestaan. En die maakten er gewoon een dolle pret van. Daar, daar komt donderdag natuurlijk een artikel over in de, in de Courant. Koran. Ja. En dan hoorden wij zaterdag. Uh, dat was een feestje bij uh, voor, voor Brit. Ja. Brit, Brit kwam terug uh, uit de. Uit China en is ja. het geworden, dat hebben de luisterers waarschijnlijk allemaal wel meegenomen. Ja, want we hebben er net gesproken. <laughs> Ze ja. zit hier nog steeds, gezellig, aan de koffie. Ja, het is erg leuk, uh, en gezellig. En uh, ja, uh, ik, ik vind het geweldig. Ik, ik zou als het even komt vanmiddag een, een interview met hebben, maar dat moet ik niet doen. Uh, ik heb gisteravond namelijk een, een nagel van mijn grote teen eraf gestoten, volledig eraf. En uh, prettig is anders. ja. Dan hadden wij zondag uit culinair rondjes strand. En dat was weer een feest. Dit jaar deden er zeven strandprofielons mee. En dat was heel divers wat we voorgeschoteld kregen. Uh, de kwaliteit was <coughs> over het algemeen goed. Tot uitstekend zelfs. Ik heb daar bij ja. een hamburger gegeten. Ik ben gek op hamburgers. Ja. Maar zelf gemaakt. En buiten mijn eigen huis heb ik hem nooit zo goed gegeten als die hamburger. Jij maakt ze, echt... Je maakt zelfs de beste hamburgers. Ja, uiteraard. uiteraard. Hup, op, op, op. Nou, we wachten op een uitnodiging. <lacht> <lacht> <lacht> Deze was heel erg goed, prima. Maar er stonden ook uh, hele mooie dingen bij en uh, le leuke zaken. Uh, het was geweldig. 240 mensen hebben een dag van hun leven meegemaakt. Het was wel een beetje koud, maar ja, dat moet er maar. Ja, dan moet je, je dan... maar voor lief nemen. Ja, dan ben ik smiddag bij een gigantisch goed jazzconcert geweest in de Krocht. Daar trad op onder andere uh, uh, Short Dijkhuizen met zijn broer Gijs, de drummer. Short is een saxofonist. Daar zat Rob van Baan van bij pionier. Nou, die man is geweldig, Ruud. Die moet je, Als je de kans krijgt, moet je die een keertje gaan zoeken. En uh, uiteraard Erik Timmermans op zijn contrabas. Ja. En het was een concert dat klonk vanaf het begin tot het einde als een klok. Geweldig. Wat een techniek. Wat een, een tempo kunnen die mannen maken. En wat een muziek maken ze. En um, <coughs> Sjoerd Dijkhuizen liet ze allemaal regelmatig lange solos spelen. Het was om te genieten. Echt waar. En voor mij maar eens een keer terugkomen. Nou, dat zal dan, dan dat... ook wel gebeuren. Toch? Ja, ja maar hij, hij is zelf al zes keer geweest, maar niet in deze bezetting. Oké. Okay. Dit was echt grandioos. Dan, uh, ja, dat was eigenlijk het weekend. Dat voor mij dus uh, was ik uh, flink op pad, want ik moest alles meemaken. Ja, en, uh, Vanmiddag is er, als ik het wel heb, maar hou met een goede, is er een modeshow van uh, kledingzaken uit de kerkzaak bij Stam Passant. Ja. Ik weet het niet 100% zeker, ik heb dat zien komen. Ik heb het genoteerd, maar we gaan even bellen hoe of wat. En uh, morgen wordt uh, de, de nieuwe uh, uh, lood aan de boom van Puploentje toegevoegd. Dat was de boomhut. Dat hebben ze overgenomen van uh, Pluspunt. En er wordt, kijk, de nieuwe naam. <coughs> en die wordt morgen bekendgemaakt. Oké. Okay. Uiteraard benieuwd. Ja. Wordt, uh, ja, jij ook? Ja, nee, dat is binnenkort. Binnenkort gaat uh, de tennisclub weer beginnen. De tennis. Uh, de tennisclub, moet je mij horen. Het eerste van de tennisclub, de weer van Nederlands kampioen geworden vorig jaar. Mm -hmm. En die gaan weer proberen om die titel te promoveren. Daar komen nog presentaties voor in de Standers krant. En er komt ook de, de uh, spelerschema te voren. En dan zaterdag wordt het nieuwe boek van Marco de mes in Skyline gedoopt. Oké. Okay. Nou, dat zijn weer aardig wat activiteiten joh. Ja, ik denk het wel. En dan moet je maar ja. snel beter worden, want je moet er toch allemaal weer heen. Ja, ik vraag me af hoe dat moet we doen. We werken er zo. Ah, maar ja, gewoon, gewoon joh, je, je moet het gewoon doen. Je moet er gewoon bij wezen. Maar uh, het feestje was leuk bij je bij, bij, bij Brit. Waar was dat? Wat feestje? Dat was bij Brit thuis. Oh, bij Brit thuis gewoon. Oké, okay. ja daar hebben we nog niet over gehoord. zo eens even vragen hoe het was? Oké. oké Hé, Joop, hartstikke bedankt weer voor je bijdrage. En uh, het beste met je teen. Ja, gaat goed, komen ja, dat nou, moet even weer aanhelen, maar goed, dat komt wel goed hoor. Toch? Ja, ik heb het al eens eerder. Ik weet wat het is. Ah, oké. Okay. Nou, heel veel sterkte man en uh, succes. En uh, ik hoop je gewoon uh, nou, volgende week maandag natuurlijk niet, want uh, dan, uh, dan is het Pasen. Hè? Dan zijn wij er niet. Ja, ja, ja, ja. nou, ik ben er wel, maar geen radio. Nee, wij zijn er niet. Want wij zijn er zondag bij de... ...de telefoon die heel belangrijk is voor mij. Oké. Okay. Joop, bedankt voor je, voor je bijdrage. Doei doei. Ja, doei. En dan gaan wij Willy Elish doen. En uh, dat is, zei ik al, een 17-jarig meisje dat hoge ogen gooit op dit moment. Ik kreeg dat als tip. We gaan er naar luisteren. Visions I vandalize, cold in my kingdom size. Fell for these ocean eyes. You should see me in a crowd. I'm gonna run, this nothing child. Watch me make them bow. One by, one by, one, one by, one by. You should see me in a crowd. Your silence is my favorite sound. One by, one by, one One by, one by, one Down my cards, watch them fall Blood on a marble wall I like the way they all Scream Tell me which one is worse Living or dying first is het alweer bijna tijd om uh, het NOS-journaal van 1 uur te gaan luisteren. En we komen natuurlijk nog een heel uur bij u terug. En uh, met nog meer uh, leuke muziek. Natuurlijk, het recept van de week krijgt u ook nog. En uh, dat is een heel lekker recept vandaag. Dus ik zou zeggen, uh, pak even een bakkie. En we zien u zo weer terug aan de andere kant van het nieuws.